Levy van Eck met het NOS-journaal. In de VS zijn de meeste stembureaus gesloten, maar het is nog onduidelijk hoe de tussentijdse verkiezingen de machtsverhoudingen in het congres veranderen. In een aantal cruciale staten is nog sprake van een nek-aan-nek-race. Vooraf werd rekening gehouden met een overweldigende winst voor de republikeinen, maar die lijkt tot nu toe uit te blijven. De democraten houden op een aantal belangrijke plekken hun zetels. Toch is de verwachting dat de Republikeinen de macht in het huis zullen overnemen. Voor de Senaat spant het erom. Amerikanen konden ook stemmen voor nieuwe gouverneurs, openbaar aanklagers en topambtenaren. Vlak over de grens in Duitsland is 350.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gaat volgens de politie om de grootste vuurwerkvangst ooit. Het illegale vuurwerk lag opgeslagen in voormalige NAVO-bunkers. en was vermoedelijk bedoeld voor de Nederlandse markt. Er zijn tien verdachten opgepakt. Drie van hen, uit Nieuwegein, worden gezien als hoofdverdachten. Nog nooit was het vertrouwen van consumenten zo laag als de afgelopen twee maanden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het consumentenvertrouwen sinds midden jaren 80 onderzoekt. De belangrijkste oorzaak is de hoge inflatie. Meer dan 60% van de consumenten geeft aan het geen goed idee te vinden om op dit moment grote aankopen te doen. Het vorige dieptepunt van het consumentenvertrouwen was in 2013 tijdens de financiële crisis. Met de nieuwe spreidingswet komt er niet in elke gemeente verplicht een asielzoekerscentrum. Dat zei staatssecretaris Van den Burg in Nieuwsuur. Als de ene gemeente meer doet op het gebied van AZC's... kan de andere gemeente meer doen op het gebied van statushouders, zegt Van den Burg. Het kabinet hoopt met extra geld dwang bij de opvang van asielzoekers alsnog te voorkomen. Het weer, er zijn opklaringen en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Alleen in het westen en noorden kan een bui vallen. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB. Vier op de A10 Koenplein richting Kroop het Amstel... tussen af het Volendam en Kroop het Watergraas meer 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk op de A1 komt dat.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 The taste you'll never be the same this ain't that ordinary this is 14k cake Ooh. I've seen you cry Into the night I feel your pain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 I'm coming in love Ja. FM voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. In de VS zijn bijna alle stembureaus gesloten. In een aantal cruciale staten is nog sprake van een nek aan nek race, waardoor het nog niet te zeggen is hoe de tussentijdse verkiezingen de machtsverhoudingen in het Congres veranderen. De politie heeft de grootste vuurwerkvangst ooit gedaan. Vlak over de grens in Duitsland is 350.000 kilo in beslag genomen. Het vuurwerk was vermoedelijk bedoeld voor de Nederlandse markt. Tien verdachten zijn opgepakt. Drie van hen uit Nieuwegein worden gezien als hoofdverdachten. Nog nooit was het vertrouwen van consumenten zo laag als de afgelopen twee maanden. Dat meldt het CBS. De belangrijkste oorzaak is de hoge inflatie. Het weer in het westen en noorden nog kans op een bui. Later vandaag meer zon en dan een graad of 15. The end. 6.9. Zie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 Nee, nee, nee. Ik hou van jou, Zandvoort Een aan de zee Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd Het woont tussen Piet en Wereld En we hebben een winnaar Natuurlijk hebben we een winnaar, Zandvoort is de winnaar Mooie min Ik huppel door het dorp, dansen ongoed Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit bij mijn bloed Hoort in het woord, hier is het allemaal He's breaking the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 Flake or two. blue bubble, gun twisting right any time. I don't want you to get You're real strong